10 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Japan blijft de situatie bij de kerncentrale van Fukushima gevaarlijk. De kans bestaat nog steeds dat de splijtstofstaven in een van de reactoren gaan smelten. Japan heeft nu plannen om met helikopters een watergordijn over de verhitte reactoren te leggen. Daarbij wordt ook Amerikaanse hulp ingeroepen. Wereldwijd hebben de effectenbeurzen flink verloren door de situatie in Japan. Begon vanochtend in Tokio, waar de beurs met 10% kelderde. De Amsterdamse beurs verloor bijna 2,5% en die in Duitsland ruim 3%. De Amerikaanse beurs is de schade met een verlies van ruim 1% beperkt gebleven. In Hongarije hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de nieuwe mediawet. In verschillende steden gingen Hongaren de straat op. Bij de grootste betoging in Budapest zei een van de sprekers dat aantasting van de persvrijheid leidt tot een dictatuur. Om de nieuwe mediawet in Hongarije was de afgelopen tijd veel te doen. De wet geeft de staat veel meer zeggenschap over de media. Onder druk van de EU zwakte de Hongaarse regering de wet vorige maand enigszins af. Maar daarmee nemen de demonstranten geen genoegen. Volgens de organisatie waren er sinds de val van het communisme in Hongarije... niet zoveel mensen op de been voor een betoging. In de Amsterdamse stad Schouwburg is het traditionele boekenbal aan de gang. Honderden schrijvers en mensen uit de literaire wereld zijn op het bal... om de 76e boekenweek te openen. Tijdens het feest is er bijzondere aandacht voor Willem-Frederik Hermans... Gerard Reven en de in oktober overleden Harry Moelisch. Met het thema Curriculum Vitae, geschreven portretten, eert de Boekenweek dit jaar het levensverhaal. Boekenweek Geschenk is geschreven door kader Abdollah. Van zijn boek De Kraai zijn ruim 950.000 exemplaren gedrukt. De Boekenweek duurt tot en met 26 maart. Tot slot het weer. In het noorden bewolkt. Verder is het overwegend helder. Het koelt af naar gemiddeld 8 graden. Morgen vooral in het oosten bewolkt wordt dan 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. Vanavond om half elf gaat de A2 van Utrecht naar Den Bosch dicht bij Knoopend Everdingen. De weg is daar verzakt en dat gaan ze vannacht repareren. Pas morgenochtend om vijf uur is de weg weer vrij. Op diezelfde A2 van Utrecht naar Den Bosch is nu een ongeluk gebeurd bij Knoopend Empel. Het levert een file op van drie kilometer. Bij Knoopend Empel zijn drie rijstroken dicht. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, centrale vraag van deze avond was vooraf. Houdt Louis van Gaal met Bayern nog kans op een hoofdprijs? En natuurlijk ook, gaat Arjen Robben verder in de Champions League? Of is het toch Wesley Sneijder? Oftewel Bayern tegen Inter Ronald van der Geer. Ik zou zeggen dat Bayern dus van Gaal en dus Robben verder gaat in dit toernooi. Na een uur is dat de conclusie. Een 2-1 voorsprong voor Bayern in de thuiswedstrijd tegen Inter. Inter kwam al vroeg in het duel via Eto'o open 1-0 voorsprong. Maar Bayern daarna in een gala voorstelling naar een 2-1 voorsprong... die makkelijk uitgebreid had kunnen worden naar 4-5-1. Het gebeurde echter niet. Daardoor nog wel wat hoop bij Inter dat overigens in de tweede helft weinig kansen heeft gecreëerd. En dat geldt ook voor Bayern dat wat rustiger aan kan doen natuurlijk. Nu wel een schot van Ribbery over de goal van Inter na bijna een uur. Zoals gezegd, Bayern dus thuis een voorsprong tegen Inter 2-1. In. Edwin van der Sar kan zich op zijn veertigste nog een keer plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League met Manchester United door Olympiek Marseille uit te schakelen. En die houdt kamp. Ja, spannend is het uh, in, op Old Trafford waar Antonio Valencia komt voor Nani... De stand 1-0 in het voordeel van Manchester United. En met die stand naar de 0-0 in de heenwedstrijd... zou Manchester United geplaatst zijn. Maar deze wedstrijd is nog zeker niet gespeeld. Joraner Robert Geesink was dicht bij de eindzegen in de Tireno Adriatico. In de tijdrit leek hij de achterstand op Cadel Evans goed te maken. Als Evans diezelfde achterstand oploopt in het tweede gedeelte... dan heeft Geesink nu een optie genomen op de eindzegen. Wat een sensatie zou dat zijn. Maar zover kwam het net niet. We kijken zometeen met ploegleider Nico Verhoeven hoeven terug op de imponerende tijdrit van Gesink en op alweer een zeer goede week voor de ploeg. En verder het verhaal van voetbaltrainer Theo Bos. Hij werd binnen een half jaar twee keer ontslagen. Tot elf uur is dit langs de lijn. Bayern München tegen internationale. De cuphouder gaat eruit, Ronald. Daar gaat het zo langzamerhand wel op uitdraaien. Met een 2-1 voorsprong voor Bayern. En dan niet alleen de cuphouder, maar ook de laatste Italiaanse ploeg. Die nog deel uitmaakt van de elitegroep die Champions League mag spelen. Want vorige week was Milan aan de beurt. En nu de stadgenoot Inter. Dat twee keer moet scoren tegen Bayern München om nog verder te kunnen. En je ziet het niet gebeuren. Hoewel net toch een moment voor Bayern München. Om even op te letten achterin. Want het was een fantastische bal van Snyder. Uiteindelijk eten ogen gevonden dat schot werd geblokt, Nu een uitbraak van München via Gomez. Dan zijn er twee man voor de goal, waaronder Robben. Maar die bal komt vanaf de linkerkant net niet bij de rechteraanvaller van Bayern München terecht. En kan er uitgebroken worden door Inter. Maikon struikelt over de bal, halverwege eigen helft. Dan stuurt Müller-Ribery weg aan de linkerkant. Gaat richting de cornervlag door Lucio die net geel heeft gekregen. Swijnsteiger gevonden. Nog altijd aan de linkerkant. En daar wordt Ribéry met een makkelijke voetbeweging weer weggestuurd. Gaat nu het strafschopgebied in. Zet voor vanaf de linkerkant. Daar staat Gomez En Julio Cesar met een prima redding. Dan krijgt Gomez de bal nog terug. Maar wel op de rand van het strafschopgebied En kan uiteindelijk Coutinho uitverdedigen. Nou dit was weer eens een momentje voor Bayern. Na iets meer dan een uur spelen. Dat hadden we dus net een aardig schot zagen van Etoho. Een fantastische paas van Snyder vanaf het middenveld. In eerste instantie Pandef en Etoho gezocht. Pandef lukte het niet. Toen kwam de afgeslagen bal voor de voeten van Etoho. Het schoten maar voorlangs de kol van Kraft. En Kraft ook al een keer moeten ingrijpen toen Lucio bij hem in de buurt was. Dus wat dat betreft Inter geeft het zeker niet op. Inter probeert het toch wel. En is natuurlijk eigenlijk in leven gehouden door het Bayern München van Louis van Gaal. Dat van de week al aangaf hersteld te zijn. Kortsvrij te zijn. Na een hele slechte periode. 6-0 overwinning op Haasvouw en nu dus deze voorsprong op Inter in de wetenschap. Dat eerste wedstrijd natuurlijk door München ook gewonnen is in Milaan met 1-0. Toen door een fout van César en dat is nu ook de man die een negatieve hoofdrol speelt. Daar is München weer over de linkerkant. Daniel Panyic, hij speelt linksachter door twee man heen of tussen twee man in. Maar uiteindelijk speelt hij de bal net iets te ver voor zich uit waardoor Julio César hem kan oprapen. Het spel gaat weer wat op en neer. Het is nog altijd 2 1 voor Brian. Na 62 minuten. Manchester United tegen Olympique Marseille. Dat is en die zo'n wedstrijd waarin één uitdoelpuntje goud waard zou kunnen zijn. Hè? Ja, echt. Ik, ik denk dat degene die nu scoort gewoon doorgaat in de Champions League. Staat 1-0. Ronald. Wesley Snijder maakt het doelpunt voor Inter en dan is het bezorgde gezicht van Louis van Gaal toch een feit. Het is een uitbraak van Inter, uiteindelijk komt die bal voor de voeten van Wesley Snijder. Net iets buiten het schafschroepgebied en hij schiet hem in de uiterste hoek langs kraft die nog wel naar de hoek valt. Maar er uiteindelijk niet meer bij kan. Aanval begint bij Coutinho aan de linkerkant. Ja, en die vindt dan uiteindelijk uh, Eto'o, die legt terug op snijder. rechterbeen linkerhoek. Ja, het is een prachtige goal, kraft kansloos. En Inter is terug in de wedstrijd. 2-2 is dan de nieuwe stand. Andy. Ja, in uh, Manchester is het nog altijd 1-0 door het doelpunt van Hernandez. Heel vroeg in de wedstrijd. 1-0 voor Manchester United tegen Olympique Marseille. Vijfde minuut, uh, assist van Wayne Rooney. Het spel ligt even stil voor een blessurebehandeling. Maar daarna kwam eigenlijk Olympique Marseille heel goed in de wedstrijd. Kreeg kans op kans. Een uh, hele grote kans was er voor Diabada. De uh, centrale verdediger van Olympique Marseille, maar die kopte de bal naast. Maar ook nog schoten van Thierry en uh, van uh, Gagnac, de spits, hebben ervoor gezorgd dat uh, Manchester United echt uh, de adem inhield. Nu is weer uh, uh, Olympique Marseille weg, er wordt de bal voor het doel gegeven, maar moeizaam uitverdedigd, niet goed voor het doel gegeven door Antonio Valencia, de Ecuadoriaan, die uh, in het spel is gekomen in plaats van Nani. Heel veel kansen dus, maar in de tweede helft met nog een minuutje of 24 te gaan... is het Manchester United dat de beste papieren heeft. Maar zoals eerder gezegd, een doelpunt van Olympique Marseille... kan zomaar betekenen dat de Fransen doorgaan. Dat zou voor het eerst zijn sinds 1993 dat ze bij de laatste acht komen voor Manchester United. Zou het maar liefst de zesde keer op rij zijn. En dat zou ook een hele knappe prestatie zijn. Gefloten door scheidsrechter Carballo... Een vrije trap voor Manchester United op eigen helft... waar Edwin van der Sar weer een uitstekende wedstrijd kiept. 40 jaar jong, hij doet het nog altijd goed in het team van Alex Ferguson. Manchester United, Olympique Marseille, vooralsnog 1-0. Heelrenner Robert Geesink was dichtbij zijn tweede eindoverwinning... in een etappekoers dit seizoen. In de Tireno Adriatico begon hij aan de afsluitende tijdrit... met een achterstand van 15 seconden op de Australiër Del Evans. De tijdrit werd gewonnen door Fabian Cancellara met Lars Boom op een prachtige tweede plaats... en Rick Flens op een ook al zeer mooie vierde plaats. En Geesink won onderweg al snel tijd op Evans. Maar het was uiteindelijk net niet genoeg, zo zagen onze Belgische collega's. Kan hij vandaag Tireno Adriatico winnen? Daar de tijd van Geesink... Nu lopen de seconden en dat gaat lukken hoor. Evans het. wint Tireno, Adriatico en Geesink is dan tweede. Evans wint Tireno met een voorsprong van 11 seconden op Robert Geesink. Ploegleider van Rabobank, Nico Verhoeven, goedenavond. Goedenavond. Hoe spannend was het voor jullie tijdens die slotrit? Nou, het was op het eind wel spannend. want We hadden eigenlijk niet verwacht in deze ontknoping eigenlijk, dat, dat Robert nog zo dicht bij Evans zou komen. Ja, en met name halverwege was hij heel dichtbij geloof ik. Er had hij 9 van de 15 seconden goed gemaakt? Ja, hij was gewoon heel goed gestart. En uh, uiteindelijk bleek dat hij 9 seconden voorsprong had genomen op, uh, op Evans uh, bij het keerpunt. Dus ja, als je dan uh, maal 2 doet, dan uh, ben, je, ja. ben je 18 seconden ja. uh, voor. En dan, dat zou genoeg zijn. Maar in de tweede helft heeft Evans gewoon... Eigenlijk uh, sneller gereden dan Robert. Dus dat was een beetje net omgekeerd. En uiteindelijk uh, ja, klopt uh, Robert Evans nog wel met 4 seconden. Maar dat zijn er dan 11 te kort. Ja, maar wel mooi meegenomen. Voor de rest van ja, dit jaar. Voor, voor de moraal en voor, de, voor het zelfvertrouwen is, is dat zeker mooi meegenomen. Als je een Cadell Evans die in de Leidenstraat rijdt uh, voor kunt blijven. En als je vervolgens eigenlijk al... Uh, ...concurrenten van het klassement uh, ruim voor kan blijven... ...dan uh, denk ik dat, dat Robert gewoon een uh, ja, verschrikkelijke goede tijdrische krijgt. Wat was eigenlijk de insteek voor jullie wat betreft deze etappe en g -Sync? Nou ja, we moeten eigenlijk even bij het begin beginnen. Bij het begin hebben we natuurlijk die ploegentijdrische gewonnen. Ja. En daar kwam Robert in een, uh, ja, in een situatie te staan. En wij ook met de ploeg van dat hij in één keer de topfavoriet was. Want hij werd voordien al aangewezen door veel collega's dat hij de, de klopperman was. In verband met zijn uh, ja, overwinning in, in Oman. En ja, daar komt er een beetje... Ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan kijkt eigenlijk iedereen naar, naar de ploeg. En uh, op de, ja, de tweede en derde zijn we die trui uh, zijn we kwijtgespeeld aan de sprinters. Dus het was allemaal een heel goed scenario. Alleen toen we ja toen echt zeg maar de lastige ritten kregen met eh uh, op aankomst en toen bleek op het niet over de benen te beschikken die hij die, die, die nodig had om, om de Tireno te winnen. Want toen heeft hij in twee ritten wat, uh, wat kostbare tijd verloren. En uh, uiteindelijk uh, ja, is het is het uh, nog super meegevallen dat uh, dat hij binnen de marge bleef van een podiumplek. En uiteindelijk heeft hij, uh, ja, heeft hij nog een tweede plaats uit de brand geslepen. Ja, je zegt nu, hij bleek niet over de benen te beschikken om te winnen. Maar als je nu ziet dat het maar zo weinig seconden scheelde... dan had dat natuurlijk zomaar ook anders gekund. Ja, natuurlijk. Maar elke dag is een ander momentopname. En wat je, wat je de ene dag wel kan, kan je de andere dag misschien niet. Ik aan de dagen dat het uh, in, in de rit moest, moest gaan... dat het erom ging, toen had Robert ze niet. En dan uh, ben je blij dat je maar uh, 12 seconden en een keer... 15 seconden verliest. En dan bleef je door de. Met name de goede ploegentijdrit. Blijf je in het klassement staan. En als hij dan in de ploegentijdrit. Ja, is hij boven zichzelf uitgekomen. En. Eh, rijdt hij gewoon een super tijdrit. En dan bleek eigenlijk dat. Euh, dat de eindwinst. eigenlijk gewoon altijd binnen bereik was gewe ja. uh, is geweest. Ja. Alleen ja, als je in een koers wil winnen. dan moet je dus alle dagen top zijn. En uh, uh, uh, ja, dat waren wij niet. Uh, dan ja. is het jammer. Maar gezien de situatie. Uh, ja, dat je als, je als je een paar dagen niet op bent, gewoon best veel tijd kan verliezen. Hij ja, heeft Robert dat binnen de perken kunnen houden. En hij heeft uh, ja, gewoon een super tweede paas uit, uit de wacht geslept. Ja, en wat neem je dan mee uit zo'n week fietsen? Want het moment dat je hem verwacht, was hij er dus eigenlijk niet. Het moment dat je hem niet meer verwacht, was hij er ineens wel. Misschien wat gemengde gevoelens daardoor? Nee, toch niet. Uh, Robert heeft het gewoon moeilijk gehad in die dagen. En dan, uh, ja, het dat, dat is gewoon moeilijk om dan die draad op te pakken, maar dat heeft hij wonderbaarlijk wel goed gedaan. Dus in één keer uh, ja, stond hij er weer. Dus dat geeft toch aan dat hij, uh, dat hij toch heel, ja, mentaal heel sterk is en dat hij heel weerbaar is. En dat hij uh, ook afgerekend heeft met het feit dat, dat, ja, dat er nogal snel gezegd werd dat hij niet kon uitrijden. Ik ken een man wint hier een heel zware klimtuintrit. Ja. En uh, nu is er eigenlijk, dit was eigenlijk een tuintrit die ja eigenlijk niet voor Robert was gemaakt. En uh, ja, vervolgens rij je wel zo'n heel goede tuintrit. En je wordt gewoon negende in dit, in dit veld. Ja, dan is het gewoon super. Robert Geestink is zelf heel erg te spreken over de tests in de windtunnel. Heeft dat hier ook nog iets mee te maken? Nou ja, wat ik uh, gezien heb en wat ik... Uh,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 Ja, dan heb je alleen maar dan zit je in een win-win situatie natuurlijk. Ja, over win-win situatie gesproken. Het was, uh, ja, het was al een fantastisch jaar tot nu toe. Eigenlijk bevestigt het Ireno dat het nog steeds heel goed gaat met Rabo. Wat is nu het volgende doel? Ja, het volgende doel is uh, Milan-Saremo. Dus dat uh, is zaterdag en we zitten nu, wij zijn met de ploeg nu in Italië gebleven. En nu gaan we de laatste uh, ja, rechterlijn, zeg maar, richting de milan Remo. Ja, en dan gaan de eendagskoersen dus voorlopig de overhand voeren. Ja, we hebben met Oscar Freire natuurlijk ook weer een topfavoriet. Hij uh, heeft niet voor niks, uh, drie jaar, uh, afval drie keer gewonnen. En uh, hij het hierheen ook heel goed doorgekomen. Dus zonder, zonder kleerscheuren, we hebben eigenlijk niks, geen rare dingen meegemaakt. Nou ja, dat is alleen maar uh, ja, uh, supergoed uh, als je daar richting Milanse Remontheen. Dus de voorbereiding is goed. Ja. Nou ja, de ploeg is goed, de moraal is goed. Dus uh, ja, we zullen zeggen, laat maar komen die koers. Op naar volgend weekend. Succes, komend weekend. Ja. Nico van dankjewel. Dankjewel. We gaan naar Bayern München tegen Internationale. Toch weer spannend, Ronald. 19 minuten, 2-2 de stand. Bayern München valt aan, maar dat is sporadisch. Want Inter is steeds beter en beter in de wedstrijd gekomen. Na die gelijkmaker dus nu wel. Philip Blaam namens Bayern München. Randstrafschopgebied is 3 man kwijt, vier man. Uiteindelijk is daar Wesley Sneijder in eigen strafschopgebied om het gevaar te keren. En dan kan er gelijk gecounterd worden door Eto'o. En Pandef, nee, uiteindelijk niet. Omdat Panjic oplet en de bal terugspeelt naar Kraft. Nee, het is spannend geworden na die 2-2. En Inter heeft natuurlijk het gevoel van, nou ja, we hoeven nog maar één goal te maken. En zo is het ook. Nog één doelpuntje maken en dan zijn wij gewoon door. En Bayern München zal nog wel eens terugdenken aan die eerste helft toen het de kansen dus liet liggen. Sneijder en Eto'o scoorden voor Inter. Dat deden Gomez en Müller. Voor Bayern München. Maar Ribéry bijvoorbeeld had er nog wel twee kunnen maken. En dat geldt eigenlijk ook nog. ...voor Gomez, die er ook nog wel twee bij had uh, kunnen maken. Hebben we nog wat momenten gezien? Jazeker. We hebben een, een moment gezien. Een goede paas van, van Sneijder in de voeten van Pandef... ...die uiteindelijk in de handen van Kraft schoot. En diezelfde Pandef schoot net, net naast de goal van Bayern München. Tegenvaller is het weggaan van Arjen Robben. Hij geblesseerd. Hopen dat dat niet al te ernstig is... ...en dat het Nederland zelf er geen last van heeft. Hij is vervangen door Altien Top. Als Sneijder, de bal vanaf de linkerkant... ...paas naar de rechterkant op de helft van Bayern München. Het vervelende is alleen... Voor de middenvelder van Inter dat daar geen ploegenoot staat. En dat Daniel Panjic nu kan gaan ingooien. Dat even kort doet richting het uh, centrale verdedigingsduo. Daar waar Bad Stuber, de ook al geblesseerde, van buiten is komen vervangen. Dus het helftal dat Van Gaal in het hoofd had. En het zo goed deed in de eerste helft. Is al op twee plekken gewijzigd Nu is Ribéry de bal kwijt. Maar, en die houtkamp. Het is Manchester United dat doorgaat. Daar kunnen we nu al zeker van zijn. Want het tweede doelpunt... Voor de Mankaniëns wordt gemaakt door Javier Hernandez ook zijn tweede doelpunt. De Mexicaan zorgt ervoor dat Didier Deschamps, de manager van Olympique Marseille, kan stoppen met dromen. Want een uitstekende aanval vanaf de rechterkant wordt door hem benut zijn tweede doelpunt voor Manchester United. En Manchester United leidt met 2-0 tegen Olympique Marseille. Einde verhaal voor de zuid fransen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 Dat was Paul McCartney met Dance Tonight. Sport kort. De grote prijs van Japan voor motoren gaat op 24 april niet door. in verband met de aardbeving en de tsunami. De race is voorlopig verschoven naar 2 oktober. De eerste wedstrijd van het seizoen wordt dit weekend verleden in Qatar. De internationale boksbond heeft de schorsing van de Nederlandse bond per direct opgeheven. De Nederlandse bond was geschorst omdat het vorig jaar een toernooi heeft gehouden waar gebokst werd zonder bescherming. Dat is in strijd met de internationale regels. De boksbond is nu bestraft met een boete van ruim 1400 euro. Bondsbestuurder Chris Moerkerken is opgelucht. Een hele grote zaak voor de Nederlandse boksport is toch redelijk snel uiteindelijk ook weer uh, beëindigd. Uh, ja, we kunnen leven met het besluit wat uh, nu genomen is door de AIBA. Uh, dat we een, een relatief beperkte boete krijgen opgelegd. En dat de schorsing uh, voor alle boxers en trainers zo onmiddellijk uh, wordt uh, opgeheven. En uh, niet onbelangrijk ook, dat we de, de organisatie van het Europees kampioenschap voor dames uh, in Rotterdam ook weer ter hand kunnen gaan nemen. En de Europese kampioenschappen voor vrouwen zijn in oktober. 500 dagen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in 2012 in Londen is gestart met de verkoop van de tickets. tickets. Volgens Sebastian Co, de voorzitter van het organisatiecomité, is de belangstelling overweldigend. The feit fact that 2,5 miljoen have already got onto the website to sign up tells me a, that there's a lot of interest out there. But also that they can then get straight onto the website and purchase at their leisure without having to spend a lot of time on there giving details. Al miljoenen mensen hebben dus de website bezocht. De tennissers Jesse Houta Galung en Matwee Middelkoop... zijn in de eerste ronde van een challenger-toernooi uitgeschakeld. Houta Galung verloor in de rabat in Marokko van Evgeni Korolev uit Kazachstan. Middelkoop ging in het Chinese Gangzu onderhoud tegen de Japaner Tatsuma Ito. Novak Djokovic heeft bij het toernooi van Indian Wells de vierde ronde bereikt. Djokovic won met 6-0 en 6-1 van Ernest Gulbis uit Letland. Ook Rafael Nadal drong door tot de vierde ronde. Hij won in twee sets van de Amerikaanse Sweeting. En de lichtgeblesseerde Robin Söderling werd uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van de Duitser Philip Koolschreiber. Hoe lang moet Bayern München het nog volhouden tegen internationale bij die stand van 2-2, Ronald? Iets minder dan 12 minuten en er komt extra tijd er nog bij. En het had zomaar 3-2 voor Inter kunnen zijn als Wesley Snyder wat meer precisie had gelegd in een schot vanaf de linkerkant van het gras Want hij werd daar vrijgespeeld door Coutinho, maar schoot de bal uiteindelijk naast de goal van Bayern München. En zo gaat het spel wel wat op en neer zonder dat er in de laatste minuut echt uitgespeelde kansen zijn. En je zou zeggen dat Bayern München zich inmiddels weer wat heeft herpakt. op het moment dat ik het zeg, wordt de bal verspeeld op het middenveld en wordt Eto Directe diepte ingestuurd. Waren er niet dat de vlag omhoog gaat. En de man uit Cameroen. Maakt er ook van de openingstreffer in deze wedstrijd. Dus teruggevloten wordt. En Bayern München dan weer op het gemak. een Jan Vrijtrap kan gaan nemen. Net iets voor de middenlijn. Op eigen helft, rond de middencirkel. Maar eens kijken, ja, ik, ik zie Louis van Gaal ook boos opstaan. Met het idee van, ja jongens, laten we nou niet dit soort risico's nemen. Niet op dit soort buitenspelsituaties schokken. Want voor hetzelfde geld is hij er dadelijk doorheen, die ETO. O. Bayern heeft de vrije trap alweer uh, ingeleverd. Maikon, lange roei naar voren in de richting van Pandev. Die is langs Pranjic, dan uh, Stuber met het hoofd. Halverwege de helft van Bayern pakt Internaam weer op met Coutinho. En dan is Bayern niet tot meer in staat, dan alleen een beetje uitverdedigen. Maar direct weer in de voeten van een speler van... Uh, Inter nu zelfs een overtreding van aanvaller uh, Müller rond de middenlijn. Maar, en die houdt kap. Ja, ik, ik, ik ben van overtuigd dat het een doelpunt is. Ja, het is ook een doelpunt voor Olympiek Marseille. Er werd even gekeken of Paul Scholes de bal voor of achter de lijn werd, uh, had weggehaald. Maar ik denk zeker te weten dat hij erachter was. En inderdaad, ook in de herhaling zien we dat het 2-1 is geworden. En wordt het dus hier ook nog spannend met een uh, kleine 10 minuten te gaan. Edwin van der Sar is verslagen... Door de aanvallers van uh, Olympique Marseille. Ik heb niet zo snel kunnen zien wie het uh, doelpunt maakte. Ik denk dat het een van de broertjes A.F. is. Die in de basis staat bij, uh, uh, bij Olympique Marseille. 2-1 is het geworden. En 2-2 zou betekenen dat Olympique Marseille doorgaat. Het zag er lang niet naar uit. Maar toch, Brown is de man die het eigen doelpunt achter de naam krijgt. En weer komt Olympique Marseille, bal komt voor... maar wordt niet goed gekopt, niet raak gekopt... door Loïc Remy, uitstekende voetballer... omdat Fabio de bal wegkopt. En Didier Deschamps komt zich nu aan de zijlijn melden... want hij zegt, jongens, het slotoffensief moet nu maar gewoon ingaan. Nog acht minuten. Heel spannend hier in Manchester... bij Manchester United tegen Olympique Marseille. Eigenlijk net zo spannend... Als in München. Maar het 2-2 is. met nog 9 minuten te spelen. en waar Wesley Snyder. net een dot van een kans kreeg. waar Bayern München. Pandev buitengewoon dankbaar moet zijn. Want Snyder schoot de bal niet langs kracht. die had hem denk ik alleen nog maar langs horen komen. Maar Snyder schoot de bal op de kont van Pandev. waardoor het doelpunt van Inter. dus niet doorging. Maar Inter is wel aan het drukken zeg. Schweinsteiger maakt nu weer een overtreding. halverwege zijn eigen helft. en dus een vrije trap. ...voor Inter. Het zoeken naar Eto'o. Even weggezakt aan de rechterkant. Nee, dit is Mike Kom. Die staat aan de rechterkant. Eto'o loopt nu naar het centrum. Wordt Thiago Motta gezocht. Eto'o dan verlengen op panden. Verant het gebied. Het wegtrappen van Bart Stuber. Maar er is helemaal niemand meer voorin van Bayern München. Dus wordt de bal opgevangen door Lucio. Lucio naar zijn collega Ranocchia. Ranokia ja, dan naar de linkerkant. Kivu verlengt dan richting de helft van Bayern München. Waar Snyder de bal ontvangt. Kan Biasso ook. Ja, Bayern München trekt nu een soort gordijn op. Doet het gordijn dicht. Doet de deur dicht. in elk geval probeert nu alles tegen te houden. En Swijnsteiger zit ertussen. En dan gaat de bal inderdaad in de counter naar Thomas Müller. En naar Mario Gomez. Maar Gomez is degene die zich uiteindelijk makkelijk vastloopt. Op Ranocchia. En dan komt Inter weer. Net over de middenlijn. Maicon rechterkant. Thiago Silva in de as van het veld. Weer naar de rechterkant. Maicon nog wel een meter of 15 bij het schrasopgebied vandaan. Paas weer naar de as van het veld. Thiago Silva. Daar staat ook Snijder in de buurt. Bal gaat wat verder terug. Kan Biasso verlengt dan naar de linkerkant. Maar zo heeft Bayern het graag. En dat hoor je misschien ook wel een beetje aan het publiek in de Allianz Arena. Waar 66.000 mensen een zucht van verlichting slaken. Als Cambiasso de bal achter Coutinho speelt. En dus Bayern München gewoon mag gaan ingooien. Terwijl de klok verder tikt bij die 2-2 stand. 1-0 won Bayern in, in Milaan. Dat betekent dat met deze stand Bayern München door is naar de kwartfinale. En Italië geen deelnemer meer heeft in de Champions League. Maar, maar, maar, want er zijn toch momenten geweest. Als Inter 1-doelpunt maakt, dan is Bayern gezien en gaat Inter door naar de kwartfinale. Het is dus allemaal heel dicht bij elkaar. En daarom is er nog geen sprake van een echte feeststemming in die Allianz Arena. Zoals dat er wel was in de eerste 45 minuten. Toen Bayern München hier liet zien dat het hersteld is. Dat het een, een fantastische ploeg heeft en dat het heel goed kan voetballen. Maar zonder Robben is er toch een deel uit het elftal verdwenen. Een stukje creativiteit, stukje gevaar weg. En misschien heeft dat vertrek ook Inter wel wat hoop gegeven. Zeven minuten dus nog te spelen in München. Het is 2-2, een stand waarmee Bayern vooralsnog door is. Voetbal vandaag. Joachim Leu heeft zijn contract als bondscoach van Duitsland met twee jaar verlengd. Hij houdt het nationale elftal nu tot en met het WK van 2014 in Brazilië onder zijn hoede. André Ooyer speelt ook komend seizoen voor Ajax. De 36-jarige Ooyer verlengde zijn contract met één seizoen. Ook Lorenzo Ebesilio staat op het punt om bij te tekenen. Hij blijft tot medio 2014 in dienst van Ajax. Danny Landsaat heeft zijn contract bij FC Twente met één jaar verlengd. Landsaat is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Tukkers. Brian Ruiz ontbreekt aanstaande donderdag in de uitwedstrijd van FC Twente... in de achtste finales van de Europa League tegen Zenit Sint-Petersburg. Ruiz is nog niet hersteld van een spierblessure. Twente mist ook de Braziliaan Douglas, want hij is geschorst. Ajax-trainer Frank de Boer gaat pas na de wedstrijd van donderdag... tegen Spartak Moskou praten met Munir Hamdoui, die daardoor automatisch ontbreekt in Moskou. Ook de geblesseerde keeper Maarten Stekelenburg is er niet bij. Hij wordt net als afgelopen weekend vervangen door Jeroen Verhoeven. Eerste divisieclub Almere City heeft Dick de Boer... tot het einde van dit seizoen aangesteld als trainer. Hij volgt Henk Wisman op... die gisteren wegens de slechte resultaten werd ontslagen. Almere is de hekkensluiter van de eerste divisie. FC Groningen moet doelman Luciano da Silva drie duels missen. Luciano legde zich neer bij het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal... nadat hij in de wedstrijd tegen Utrecht Ricky van Wolfswinkel had geslagen. De Duitser Ben Schuster heeft zijn contract als trainercoach van Beziktas ingeleverd. Schuster, die in juni werd aangesteld, besloot hiertoe omdat Beziktas is uitgeschakeld voor de landstitel. Het staat zevende in de Turkse competitie. Twee wedstrijden, twee returns in de achtste finale van de Champions League. En het kan in beide duels nog alle kanten op. Bayern tegen Inter, Ronald. Maar uh, Ribéry bij een 2-2 stand met nog vijf minuten te spelen... net een corner heeft genomen. Corner heeft hij zelf veroorzaakt na een uh, duel met uh, Lucio. Hij geeft de bal nu mee aan Thomas Müller, linkerkant. Dan gaat de bal weer terug naar Ribéry. Die staat wat op de linkerpunt van het strafstopgebied van Inter. Cambiasso moet moeten verdedigen. Daar gaat Ribéry richting de achterlijn. Zet voor. Nou, wie gaat er afdrukken? Alt -in Top? Nee, want Top heeft de bal met de hand geraakt. En dus krijgt Inter gewoon in eigen strafschopgebied een vrije trap te nemen. Dat is jammer voor Bayern München. Want daar had Altintop bij een goede aanname en een direct goede aanname. De kans ook gehad om direct te schieten. En dan had hij Julio Cesar denk ik wel uit positie kunnen brengen. Nu komt Inter daar weer en houdt het stadion weer de adem in. Want daar is Coutinho. Paas de bal naar Pandev aan de rechterkant. Rechterpunt strafschopgebied voorzet bij de tweede paal. Daar is Sneijder en Sneijder komt dan net tekort. En de uh, bal gaat over de achterlijn buiten bereik. Dus. Van de middenvelder van Inter. De laatste wissel komt eraan. Ik zie dat Kivu zijn helpje af heeft gedaan. Dat zou betekenen dat de Roemeen het veld afgaat. Ja, en hij wordt vervangen door de Japanner die bij Inter op de bank zat. Yuto Nagatomo. Hij mag dus nog even spelen in deze, deze laatste minuten van deze wedstrijd bij een Inter is 2-2. Dan nog even kijken bij Eddie Houtkamp bij Manchester United tegen Marseille. Ontzettend spannend, 2-1 voor Manchester United, ook in de slotfase. Maar nu is het balbezit even voor Manchester United. Het komt onder de druk vandaan, heeft mazzel dat Marseille zo slordig is in de afwerking. Want met name in het tweede gedeelte van de eerste helft en halverwege de tweede helft. Heeft Olympique Marseille toch wel wat mogelijkheden gehad. 2-1 de stand. De laatste minuut gaat nu in in deze wedstrijd. Voor 76.000 mensen in Manchester. Die bezorgd kijken op de tribune. Nu een overtreding van Thierry. Hij uh, gaat snel weg, omdat uh, hij hoopt dat Manchester United dan de bal snel neemt. Maar die zijn helemaal uh, uh, wel verstandig. Die uh, doen het heel rustig aan. Michael Carrick die doet het zo rustig aan dat Caballo de scheidsrechter zegt... nu moet je wel op schieten, gebeurt ook. Via Rooney is de bal weer bij Carrick gekomen. Die uh, zoekt naar de rechterkant en uh, vindt daar dan niet de uh, uh, rechter uh, Spits rafael die daar loopt, maar een uh, doelpunt bij Ronald. Het is Pandev die het doelpunt maakt voor Inter en dan lijkt het Bayern sprookje uit, over en uit. Tweeënhalve minuut voor tijd is het Gordon Pandev, de Macedoniër die het doelpunt maakt. Het is een aanval die begint aan de linkerkant en uiteindelijk eindigt aan de rechterkant. Dolle vreugde bij Inter. Ik zie Leonardo in pak op de grond liggen. De coach van Inter geknuffeld door alles en iedereen. Ik zie de mensen van Bayern München zuur kijken. Thomas Kraft schudt zijn hoofd. Ribery schudt zijn hoofd. Iedereen schudt zijn hoofd. En er is een man die zijn shirt heeft uitgetrokken. Die krijgt straks een gele kaart. Dat is Pandef, maar dat zal hem toch echt een zorg zijn. Het begint allemaal bij Eto'o. Hij is te snel voor Breno. Hij is te snel voor Bad Stuber. Komt van links naar rechts. En daar is dan die Pandef. En die schiet die bal vanaf de rechterkant van het gebied in de hoek langs Thomas Kraft. En zo komt er dus toch een totale kantel, een totale kentering in deze wedstrijd. Want uh, dit doelpunt van Pandev zorgt ervoor dat bij deze stand Inter 3-2 voor, maar drie doelpunten uitgemaakt doorgaat naar de kwartfinale. We gaan weer terug naar Andy. Wat kan hier nog gebeuren in de extra tijd die vier minuten bedraagt? We zitten... 1 minuut in de extra tijd. Balbezit voor Olympiek Marseille. Dat heeft één doelpunt nodig om door te gaan. Wat een knotschikke avond bij allebei de wedstrijden. En het is dat uh, Olympiek Marseille zo slordig heeft gevoetbald. Anders was het grote Manchester United er gewoon al uit geweest. Nu is het Manchester United vooralsnog dat doorgaat met een 2-1 uh, voorsprong. Maar balbezit voor Olympiek Marseille, voor uh, Af speelt de bal naar zijn broertje, naar buiten. En dan uh, moet de voorzet gaan komen. Komt hij uh, ook? Via Fanny. Fanny met de bal bij de tweede paal. Wordt hij gekocht door iemand van Marseille? Nee. En dan weggeramd uit de verdediging door Manchester United. En het is voor Manchester United ook maar goed dat hij 40 jaar daar in dat doel staat hoor. Edwin van der Sar. Want die heeft ook alles eruit gehaald. wat hij eruit kon halen in deze wedstrijd. En weer zijn ze weg, de heer uit Marseille. Maar er is gefloten door de scheidsrechter. in het voordeel van Manchester United. Vrije trap dus voor United. dat nog altijd leidt met 2-1. Ronald, we zijn de stopfase we terug in, in uh, Ja, We zijn weer terug in de muziek. Ik even te kijken naar een wissel die uh, Louis van Gaal nog doorvoert. Hij brengt Tony Kroos nog in het elftal voor Breno. Maar ja, teleurstelling troeft natuurlijk Bayern München dat op rozen zat werkelijk. En er kon toch helemaal niets gebeuren. 5-1 ruststand, het was helemaal niet ongewoon geweest. Maar omdat de spitsen van Bayern München en aanvallende middenvelders eigenlijk verzuimden om te scoren, kon Inter in de tweede helft terugkomen in de wedstrijd. Eerste gelijkmaker van Snyder. En dus nu kort voor tijd. Dat doelpunt van Pandev. Grote vreugde. Pandev inmiddels vervangen door Karia, de Marokkaan. Pandev bedankt dus voor bewezen diensten. Die wisselkondigde zich al eerder aan. Maar Pandev deed dus heel goed op het laatste moment wat hij moet doen. Namelijk een doelpunt maken. En wat kan Bayern München nu nog? Want dan lijkt het dus dat het seizoen helemaal over is voor de ploeg van Louis van Gaal. Dan is er dus geen prijs meer te halen. Of komt er nog één momentje in misschien de extra tijd van vier minuten. Die inmiddels al een half minuut aan de gang is. Als Bayern de bal moet afgeven aan Inter. Inter met Lucio lange bal geeft richting de helft van Bayern München. Kraft uit een goal is. En de bal meegeeft aan Breno. Oh, die krijgt een vieze tik te verwerken, zeg. Van uh, wie is dat? Kadia. Ja, die uh, invaller. Die uh, nieuwe man. Die Marokkaanse aanvoerder. U weet wel, die man die Chadli geen hand wil geven. Omdat hij voor België heeft gekozen in plaats van uh, voor Marokko. Nou, hij krijgt een gele kaart. Maar dat zal hem dan ook weer, weer een zorg zijn. Waar een minuutje moet opschieten. Als het nog iets wil maken van deze wedstrijd. Als het nog door wil naar de kwartfinale. Bal bezit voor. Altien top. Lange bal richting het strafschopgebied. Gaan een aantal mensen de lucht in. Kroos onder meer. Maar die bal wordt weggewerkt door Inter. Kan die opgevangen worden? Ja, kan die. Door onder meer Philip Blaam in de middencirkel. Moet dan wegdraaien van drie man die hem onder druk zetten. Sneijder is er daar één van. Dus terug naar Breno. Dan bouwen via de linkerkant. Waar Ribery in eerste instantie gevonden wordt. Bal terug naar Schwijnsteiger. Weer naar Ribery. Nee, het is Pranjits aan de linkerkant die een voorzet moet geven. Op het hoofd van Cambiasso. Weggekopt. Opgevangen weer door Tony Kroos. In de as van het veld. Verplaatst. Naar de rechterkant. Altintop, Halverwege de helft van Inter. Komt wel tot een voorzet. Maar Inter trekt zich nu massaal terug. En kan eigenlijk elke voorzet van Bayern München in de slotfase onschadelijk maken. Nog twee minuten als er een diepe bal gegeven wordt. Richting Eto'o. In een sprintduel met Breno. Breno wint dat duel. Durft de bal terug naar Kraft. Blijkbaar niet aan. Er werd opgejaagd overigens naar Nakatomo. En geeft hem aan Altintop. Dan gaat Bayern München. Gesteund door die 66.000 mensen in dit stadion. Nog één keer proberen om aan te vallen. De invaller Kro bal naar het midden, naar Müller. Halverwege de helft van Inter in de as van het veld. Pranjic en Schweinsteiger melden zich aan de linkerkant. Daar de bal van Schweinsteiger richting Pranjic. In eerste instantie niet goed, in tweede instantie wel goed, maar dan is het moment weg. En kan Pranjic eigenlijk niets anders doen dan de bal weer terugspelen naar Schweinsteiger. Die breekt hem nu hoog en Julio daar. laat weer de bal los. Maar nu is hij uh, niet in de problemen geraakt omdat de man die in de buurt staat, dat is Bart Stuber, De verdediger die door Van Gaal in de slotfase mee naar voren is gestuurd. Een overtreding maakt tegen de doelman van Inter. Maar bijna, bijna, bijna ging hij weer in de fout zeg. Hoe is het mogelijk? Bijna laat hij die bal. Nee, hij laat hem wel los. Maar hij wordt gered door de, door de scheidsrechter. Even kijken nog bij Andy Houtkamp. Want het is hier nog anderhalve minuut. Afgelopen 2-1 Manchester United door naar de laatste acht. Maar wel met de billen tegen elkaar. Zij winnen dus met 2-1 van Olympique Marseille. En dan Bayern Inter. 2-3 eerste tussenstand. Nog één minuut. Nog één minuut als Lucio een overtreding maakt. Een gele kaart krijgt. En nou heb ik in mijn administratie al een eerdere gele kaart staan voor Lucio. Toen oh, dus Thiago Motta. Mijn excuus, Thiago Motta maakte een overtreding. Die had geel moeten hebben voor een overtreding op Arjen Robben. Ik denk zelfs dat de overtreding die Motta maakte de oorzaak is van de kuitblessure die Robben heeft opgelopen. Maar goed, we moeten niet te snel oordelen. Eerst Robben zelf maar eens horen straks. Bayern München, nog één keer met de bal naar voren. Daar is Julio César. Net voor de instormende badstuber. nadat de bal door Gomes, die door, in eerste instantie door Zwijnslaag richting het schapsopgebied was gebracht, werd doorgekopt door Gomes richting de Doelmond waar daar dan net Julio César. De extra tijd nog 15 seconden. Als de bal teruggaat naar Kraft. Via Laam. Kraft moet trappen. Die gooit nu naar Pranjic aan de linkerkant. Nog één lange bal van Bayern München. Nee, niet omdat de combinatie aan de linkerkant die dan uitgevoerd wordt niet goed is. En daar uh, Inter gewoon tussen kan zitten. Met onder meer Eto'o met Maikon. En dan maakt de scheidsrechter een einde aan deze wedstrijd. Wat nou, een klotschekke avond. Bayern München leek gewoon naar de kwartfinale van de Champions League te gaan. Maar in de tweede helft richtte Inter de rug. En net als in de finale van de Champions League op 22 mei liggen de spelers van Bayern nu teleurgesteld op de grond. Zijn zijn dus de Miel En gaat Inter verder naar de kwartfinale toen won het de Champions League. Die kans blijft er voor de Italianen nog altijd bestaan. En voor Bayern geen kampioen, geen beker, geen Champions League. En ik zie nu de heren van Bayern München. Onder meer Heunens en Roemenieke overleggen. Die Vergaal Gaal gaat er morgen uit. We gaan bouwen aan het volgende seizoen. Goed, het was een mooie voorstelling van Bayern München. Maar het was niet genoeg. Inter, uiteindelijk de meest professionele ploeg. Ga door naar de kwartfinale. Wint met 3-2 in München. Nederlandse band, de Haarlemse band om precies te zijn, de hype met Do You Know. In afwachting van reacties op de Champions League wedstrijden van vanavond gaan we verder met de baanwielrennen. Nog een week en dan beginnen in Apeldoorn de wereldkampioenschappen. En of Willy Canes daar aan alle sprintonderdelen mee kan doen is nog de vraag. Zij heeft al een dikke maand last van een rugblessure. Teun Mulder is helemaal fit. Hij verdedigt volgende week zijn wereldtitel op de kilometer. Voor Mulder is het WK extra speciaal, want hij komt uit het plaatsje Zuuk, dat 18 kilometer boven Apeldoorn. Licht. Deze week werkt hij de laatste trainingen af op de baan waarop het volgende week moet gebeuren. Een verslag van Sebastian Timmerman. Er wordt vandaag in Apeldoorn vooral getraind op de staande start. Belangrijk voor de teamsprinters en de kilometer. Belangrijk dus ook voor Teun Mulder die volgende week een thuiswedstrijd rijdt. De spanning neemt toe. Ah, nu wel een beetje, ja. Je merkt toch wel aan alles dat het WK bijna begint. En uh, ja, dus de spanning die neemt ook wel een beetje toe. Hoe is het met je? Ja, op zich goed. Ik voel me lekker. Uh, tijdens zijn goed in de training. En uh, we hebben natuurlijk een uh, thuiswedstrijd hier, dus dat maakt het ook extra speciaal. En uh, ja, ik heb er zin in volgende week. Leef je daardoor al uh, langer dan normaal bij een wereldkampioenschap na dat WK toe? Omdat uh... het in eigen land is? Nou, goed, je bent natuurlijk constant ermee geconfronteerd dat hij het WK is. Met die mistikker die aan de, aan de muur hangt hier zo. En, uh, en in de krant waar constant stukken in staan. Dus je bent er wel eerder mee bezig. Maar ik denk dat het ook goed is en logisch is. Want we trainen constant op deze baan. En uh, ja, ik denk dat het gewoon een, een unieke kans is. En een mooie kans is voor ons om hier onszelf te laten zien aan het Nederlands volk. <tied> Teun Mulder kan terugkijken op een goede winter wat betreft de wereldbekerwedstrijden. In twee weekenden stond hij drie keer op het podium. De eerste wereldbeker werd ik tweede op de keirin en derde op de sprint. En dat was heel goed, want ik heb weer sprongen gemaakt op de sprint en op de 200 meter. En toen ben ik helaas ziek geworden, longontsteking gehad. En uh, laatst was het, in meestal is wel gefietst, maar het was een beetje de vraag hoe het zou gaan. Maar dat viel me echt 100% mee. Ik werd zesde op de sprint en uh, tweede op de keirin. En dat was eigenlijk gezien uh, maanden eigenlijk niks doen, uh, gewoon een hele goede prestatie. En daarna gewoon goed uh, doorgetraind tot en met uh, nu eigenlijk. Yeah. Volgende ronde. Zeven rekent voor 60 meter. Zeven minuten. En dat trainen gebeurt onder leiding van de Duitse René Wolf. En heeft er soms eentje tussen die onder de zeven is. En dat is een... Die klokt vandaag zeven seconden en tweehonderdste voor Mulder... over 60 meter met staande start. Nou, ja, Hij is uh, qua beleving van zijn sport dus hij is natuurlijk uh, heel professioneel. En uh, hij gaat uh, ja, over jaren stabiel voor die dingen daarvoor staan. Dat uh, kan je niet als je niet echt consequent ook achter dat staat wat je gaat doen. En dat... Uh, dat is ook te zien in zijn stabiliteit en in zijn ontwikkeling ook dit jaar. Wat voor progressie heeft hij in dit seizoen nog weer geboekt? Nou, qua um, fysieke prestatie beweegt hij zich um, echt ook... Over jaren echt in die top van die wereld. Zo, daar gaat het echt om, om, om nuance te verbeteren. En als we kijken dat een Deunmuller al lang niet meer een, een wereldbeker sprint echt met, met succes gereden heeft. En hij rijdt dit jaar in Melbourne en in Manchester. Wat eigenlijk qua kwaliteit die bij de zwaarste wereldbekers geweest zijn. Rijdt hij iedere keer in die top 6 van de sprint. Eén keer derde, één keer zesde. En ja, dat is, uh, is toch heel knap uh, in dat. Uh, daar nog deze ontwikkeling uh, te maken. En uh, hij staat daar fysiek echt super voor... en heeft zich ook uh, in die tactische onderdelen ja, toch verder ontwikkeld. En dat is, is heel goed. Maar eigenlijk we op drie doelen hier zo. Dat is uh, de teamsprint sprint want we moeten ons op plaatsen voor de spelen. Dus dat is heel belangrijk. De uh, Keirin kan de achtste keer zijn dat ik in de finale kom. Dus dat is een mooi doel. En natuurlijk op zondag het hoogtepunt uh, mijn kilometertitel uh, verdedigen hier zo. Dus ja, allemaal mooie dingen. Wat betekent dat voor het individueel sprinten hoor? Die niet fiets? Nee. nee, dat wordt wat te veel. En, uh, ja, ik wil me gewoon echt heel goed focussen op zaterdag en zondag. Heel belangrijk. En uh, daarna zien we wel verder wat ik met de kilometer doe. Maar eerst zondag nog een keertje knallen. Wij hebben heel grote stappen in de sprint dit seizoen gedaan. Dat nemen we ook zo mee als ontwikkeling voor die volgende seizoen. Maar nu gaat het daarom hier op het WK... In die onderdelen waar hij zich op concentreert echt te presteren. En dat zijn met name uh, die kilometer die Kairi En ook die teamsprint waar het voor ons als, als land en als team daarom gaat die punten te pakken voor het WK. Uh, voor die Olympische spelen. Van Paanbielrennen is het een kleine stap naar Theo Bos. Maar het gaat nu wel over de voetbaltrainer Theo Bos. Hij weet inmiddels heel goed. Wat het is om ontslagen te worden, meer dan hem lief is zelfs. Want afgelopen oktober zette Vitesse hem op straat. Bos begon daarna aan Nieuwe Klus bij Polonia Warschau. Maar bij de Poolse club werd hij afgelopen weekend ook ontslagen. Bos werkte dan nog maar twee maanden. Ja, we hebben drie wedstrijden gespeeld voor de competitie. En uh, één punt gehaald. Thuis 0-0 uh, wedstrijd en twee keer uit 1-0 verloren. En uh, Na de laatste, thuiswedstrijd, of, uh, laatste uitwedstrijd kregen we te horen dat we ontslagen waren. Op wat voor manier kreeg je dat te horen? Nou, we zaten op, uh, in de bus hebben, uh, van een hele lange terugreis. Want het was zeven uur sturen. Dus uh, wat dat betreft zou ik nooit meer klagen over Roda uit. Maar uh, ja, toen hoorden we op de radio onze namen. Dus we vroegen aan onze Poolse assistent die ook heel goed Engels spreekt. Van, nou, wat was dat? Ja, zegt hij, we zijn ontslagen. Dus de spelersgroep ook, iedereen zit te kijken. Nou, daarna kreeg ik ook een aantal telefoontjes van, van journalisten. De drie grote kranten in Warschau die dagelijks over Polonia schrijven. Dus uh, met de mededeling dat ze dus ontslagen zijn, wat ik ervan vond. Nou, toen hebben we gereageerd van dat we het nog niet wisten natuurlijk. Want uh, maar ja, zij hadden met de president gesproken inmiddels. En oké, okay, dus voor kennisgeving aangenomen. En toen kregen we uh, ergens om negen uur s'avonds een telefoontje van zijn secretaresse dat we de volgende dag uh, op kantoor moesten verschijnen. En toen? Ja, dat was ook weer een heel erg spannend verhaal. Want toen kregen we te horen de, van zijn advocaat. Want zelf was hij hier niet. Uh, hij was op uh, zijn boot in uh, Egypte. En uh, van zijn advocaat, uh, eerst wat hij zei. Ik heb goed nieuws. Uh, jullie zijn niet ontslagen. Maar goed, uh, natuurlijk, alle kranten stonden al vol. Dat we uh, eigenlijk door de voorzitter ontslagen waren. En hij zei er ook Ampersand bij. Maar als je zondag niet wint, dan ga je er alsnog uit. Dus uh, toen hebben we wel even bedankt voor de eer. Wat een uh, bizar verhaal. Of is het dan nog een uh, te milde kwalificatie? Ja, het is in ieder geval heel bizar. Ik moet eerlijk zeggen dat we uh, wel wisten waar we aan begonnen. Want uh, uh, het is niet zo dat het ons is overkomen. Het was een club die uh, de laatste twee jaar uh, tien trainers of zo versleten had. Dus dat wisten we. Alleen in de gesprekken die ik in het begin had met de voorzitter uh, met de president. Dus uh, ja, uh, leek het dat, dat hij wist dat hij daarin wel eens wat fouten had gemaakt. En uh, ja, dat hij wel wilde veranderen daarin. Wat is dat dan voor man? Ja, en ook met weinig geduld? Dat sowieso. Nou, op zich uh, is het een man die, uh, die uh, heel uh, erg uh, goed geboerd heeft in de, in de constructie. Hij, hij is bouwer en uh, een fantastische zakenman waarschijnlijk. Alleen ja, en daarbij heeft hij een club gekocht vijf jaar geleden. Het is een winnaar, hij wil alleen maar winnen. De tweede plaats telt niet... En uh, daarbij uh, heeft hij dus inderdaad weinig geduld. En, uh, het is een man die uh, op een hele extreme manier ook leiding geeft. Dus, uh, ja, op een gegeven moment komt uh, de dokter uh, die komt naar me toe. Die had dus inmiddels uh, met de voorzitter gesproken. En hij moest en zou mij spreken. Dus ik moest hem terugbellen in de rust. Nou, heb ik ja, ik zei, de tweede helft gaat weer beginnen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Vervolgens heeft hij de keeperstrainer, die heeft hem teruggebeld. Uh, en die komt vervolgens naar mij toe, inmiddels al uh, op de bank. Van ja, je moet hem echt terugbellen. Tijdens de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd. Dus ik zei, nou ga maar terugbellen dat ik dat niet ga doen. En uh, nou, vervolgens uh, belde hij. En uh, dacht hij dat ik het wel. was. Begon hij eerst uh, te schelden van wat er moest gebeuren. En, en dat ik moest gaan wisselen. En uh, nou, goed, dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Het is me net hoe je bekijkt, maar het klinkt aan de ene kant als een heel prachtig, stoer verhaal. Maar uh, lijkt me ook niet fijn om mee te maken. Uh, uh, jij in vijf maanden tijd twee keer ontslagen door een club. In hoeverre beschadigt dit nou voor je gevoel je carrière? Ah, goed, uh, niets denk ik. Ik denk dat in Polen en uh, iedereen die deze club uh, volgt, dat je de tiende trainer bent die in, in uh, 2,5 jaar tijd of zo ontslagen wordt. Uh, uh, ik denk dat iedereen wel kan zien dat je na drie wedstrijden uh, niet beoordeeld kan worden. Ik denk dat de spelersgroep ontzettend positief was over onze werkwijze. En dat is voor mij het belangrijkste. En ja, wat de rest daarom denkt of, of zegt, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. In ieder geval een ervaringrijker geworden. En een illusie aan ja, Dat was toch wel een aparte verhaal van Theo Bos. Twee andere voetbaltrainers zijn vanavond teruggekeerd uit Japan. Zelko Petrovic en zijn assistent Adrie Bogers landen zo'n twee uur geleden op Schiphol. Ze waren net met Urawa Red Diamonds begonnen aan hun eerste seizoen in de J-League van Japan. Na de aardbeving en de tsunami besloten ze om terug te gaan naar Nederland. Op Schiphol vertelden Bogers en Petrovic hun verhaal. Dit is uh, denk ik een van de moeilijkste dagen in mijn leven. Om die mensen te verlaten daar. Nou, met alle commotie die er nu uh, momenteel heerst... Ja, ben ik wel blij dat ik thuis ben, ja. Het grootste gevaar is natuurlijk de kernreactors. Dat, dat uh, nou ja, het koelen daarvan en de problemen daaromtrend... Uh, nou, dat was natuurlijk wel zorgwekkend. Kijk, ik heb drie jaar vroeger gewoond in Tokio. Dat is gewoon 24 uur. Daar kan je geen stapje vooruit Zo Zoveel mensen zijn daar. En nu zie je alles leeg. Er is niemand op straat. Supermarkten zijn leeg... En uh, ja goed, dat is gewoon het allerergste voor de mensen daar in, uh, in, uh, in Sendai en uh, in die omgeving. Dat is echt de grootste catastrofe, dat die, die, die kan man, man niet voorstellen. We hadden zelf tijdens de training de eerste aardbeving uh, ondervonden, dus dat was echt een, uh, heel uh, onrealistisch. Het was net een attractie waar je in zat, uh, alles, alles was in beweging. Ook hetgene wat normaal niet in beweging was. Dus dat was heel he hectisch en heel raar. Wij hebben een fysiotherapeut die heeft het huis verloren daar in Kagoshima. We hebben een jonge speler die heeft de ouders in Sendai ook een aantal dagen niet gehoord. Gelukkig, vanochtend ging hij daar naartoe. Maar hoe? dat weet ik niet. Omdat alles is daar dicht. Dan kan je niet binnen de stad komen. En uh, dat zijn nog misschien 20, 30.000 mensen. Vermist mensen misschien 100.000. Dus... Uh, dat, dat, dat, dat zo mensen verdienen, die ellende die niet. En uh, ja, dat krijgen ze iedere keer en dat vind ik echt triest. Nou, de dagen daarna uh, ja, zat ik wel eens in mijn appartement en zag ik in één keer de lampen bewegen. En wist ik, nou, dat is weer een, uh, er is weer een aardbeving geweest. En, uh, of een naskok zoals ze dat daar uh, zeggen. Dus wat dat betreft uh, wisten we ook niet goed uh, wat we aan moesten, met name ook over de kernreactors. Dat, dat, uh, dat verhaal dat kregen ze niet goed onder controle en we hoorden dat er ontploffingen waren. Dus dat was uh, eigenlijk van ieder moment, van ieder uur, zeg maar, even weer op de hoogte van uh, hoe staat het ervoor. Dus dat, dat was echt... Uh... Ja, lastig om dat goed in te kunnen schatten. De club heeft zelf ge gezegd maar jullie weken in Nederland... en uh, wij gaan zondag normaal gesproken terug. Nou ja, uiteindelijk uh, is het niet niks. Ik bedoel, uh, de aardbevingen, oké, okay, daar, daar hebben ze dat wel redelijk onder controle. Maar het zijn met name die kernreactoren die ze, ja, die ze gewoon niet voor elkaar krijgen... op een veilige manier af te sluiten. Dus wat dat betreft uh, ben ik natuurlijk wel blij dat ik weer bij mijn gezin ben. Ja, ja ik ga normaal gesproken terug zondag naar, naar Japan. En uh, goed... Dat is gewoon uh, ja, mijn werk en uh, ik ga gewoon terug zondag alleen maar als dat, uh, die kerncentrale helemaal ontploft. Dan, uh, dat, gaat, uh, dat gaat niet gebeuren, dat, dat, dat doet niemand. Maar voor de rest, ik denk uh, dat ik terug ga. Normaal gesproken ga ik gewoon terug, ja. Ik bedoel, uh, op het moment dat de situatie stabiel is, dan, uh, dan gaan we gewoon terug. Ik ben, gelukkig, ja, ik ben gelukkig om te zien mijn familie en zo, maar ik ben niet gelukkig. Ik uh, leef mee met, uh, met het Japanse volk. Al dus Zelko Petrovic en Adrie Bogus. Dan gaan we terug naar de Champions League. De cuphouder internationale ontsnapte zojuist in de achtste finales in München. Een 2-1 achterstand werd in de tweede helft misschien wel tegen de verhouding in. Omgebogen in een 3-2 overwinning uit bij Bayern München. En Dat was voldoende voor de volgende ronde. Van Gaal en Robben er dus uit. En Wesley Sneijder gaat door. Tom Egbers sprak met Sneijder. Ja, Wesley, wat een krankzinnige wedstrijd. Uh... Ja, ik weet echt niet zo goed wat ik moet zeggen. Zo kom, weet jij het eigenlijk wel? Nou, ik weet dat we 3-2 gewonnen hebben. Maar wat er allemaal is gebeurd, dat... Uh... Nou, is een hele hoop gebeurd. Ja, voor de kijker... Uh... Fantastisch. Een fantastische wedstrijd. En... Ja, natuurlijk uiteindelijk voor ons ook. Maar we begonnen scherp aan de wedstrijd om het dan toch uh... even uh, te laten passeren. We begonnen goed, scherp. Uh... Ik kom goed op 1-0. Daarna eigenlijk door twee fouten achterin uh, kom je achter. En daarna heb je een beetje geluk nog voor rust. Dat het geen 3-1 wordt. En ik denk dat we na rust dat we optimaal gebruik hebben gemaakt van de ruimtes die zij liet op een gegeven moment. Wat is er in de kleedkamer gezegd door Leonardo? Nou ja, wij geloofden erin dat we die twee goals konden maken. En ik vind het onbegrijpelijk dat, dat, dat bij München op een gegeven moment de tweede helft voor die, voor die derde goal gaat. Ook op een gegeven moment toen 2-2 stond, bleven ze voor die derde goal gaan. En ja... Ik bedoel, als je er zoveel ruimtes laat, dan, uh, dan valt er wel eentje binnen op een gegeven moment. En, ja. ja, compliment aan de ploeg. Ik dat we, dat we het echt fantastisch gedaan hebben. Ja, mooi goal uh, wel gemaakt, hè? Ja, nou ja, dat is lekker. Ik bedoel, als je de, de aansluiting uh, maakt en daarna wint, dan heb je een fantastisch gevoel. Ja, ik uh, zag jullie hier net naar binnen komen en dat was echt uh, dat was een compleet uh, gekhuis. Ik heb zelden een ploeg zo uitzinnig gezien als, uh, als die van jullie. Nou ja, we hebben toch uh, afgelopen wie, uh, weekend, vrijdagavond, uh, ja... Dan speel je gelijk, 1-1. En je weet dat je hier naartoe moet met een 1-0 achterstand. En je weet dat het ook lastig wordt hè? Uh, voor, voor het publiek van, van Bayern. En ze hebben gewoon een goede ploeg. Ze zijn gevaarlijk voorin. Dus uh, ja, we, we wisten dat het, dat het gewoon heel erg moeilijk zou worden. Maar we hadden wel het geloof erin. En we hebben dat naar elkaar uitgesproken voor de wedstrijd. En ja, als je dan wint, dan, uh, dat, is, dat is toch fantastisch. Dat is emotie, dat is voetbal. Ik hoorde Maicon uh, tot slot uh, nog zeggen, als ik hem goed heb kunnen verstaan hier... Uh, en Europa is nog niet klaar met ons. We gaan hem weer winnen. <laughs> Nou ja, we zijn, uh, we zijn weer ronde verder, dus uh, in dat op zich zijn we goed op weg. Maar uh, ik denk dat dat nog te voorbarig is. Uh, laten we nu maar kijken wie we, wie we treffen en dan zien we wel verder. Wie wil je? Nou ja, ik bedoel, uh, je moet toch iedereen verslaan, wil je die beker pakken. Dus uh, vorig jaar hebben we Chelsea, Barcelona verslagen en München in de finale. En ja, ik bedoel, uh, we zien het wel, joh. Het was een geweldige wedstrijd, dankjewel. Wesley Sneijder gaat door in de Champions League. Ook Manchester United is door naar de kwartfinale. Het won met 2-1 van Olympique Marseille. Morgen zijn de laatste twee returns in de achtste finale. Real Madrid tegen Olympique Lyon. Dat werd in de heenwedstrijd 1-1. En Chelsea is er eigenlijk al bijna. Want het speelt thuis tegen Kopenhagen. En het won de uitwedstrijd met 2-0. Tot slot nog het bericht dat Leidendorp kampioen is in het basketbal voor vrouwen. De derde wedstrijd in de Best of 5-serie. werd vanavond ook gewonnen van Barendrecht met 73-65. Straks het Oog met Max van Wezel.